12 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Verdachte branden windschoten opgepakt. Regering Filipijnen bereikt vredesakkoord met islamitische rebellengroep. En Henk Bleker, in milieuverkiezing uitgeroepen tot grootste vizerik. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het wordt vanmiddag 14 graden, morgen overwegend zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. En tegen de avond in het zuiden wat lichte regen. Het wordt dan opnieuw 14 graden. De politie in Groningen heeft een 25-jarige man aangehouden... die verdacht wordt van de brandstichtingen in Winschoten. De man, afkomstig uit Winschoten, werd vannacht op heterdaad betrapt. Kort voor deze uitzending sprak ik met Anthony Hogeveen... van de politie Groningen. Ik vroeg hem hoe ze de verdachten op het spoor zijn gekomen. Deze man was vannacht in Blijham, een dorpje vlakbij Winschoten. Hij gedroeg zich dusdanig dat mijn collega's... die er in de buurt waren, me zagen... En um, zij zagen ook dat hij brand probeerde te stichten bij een clubvereniging, clubgebouw. En aan de hand daarvan is hij aangehouden. Stuitte de agent nou toevallig op die man of was hij al in beeld? Opvallend is dat deze man uh, eerder um, uh, meldingen heeft gedaan van uh, branden in Winschoten zelf. Nou, nu is hij dus gisteravond aangehouden voor uh, een poging brandstichting. Het is uh, zeer toevallig. en uh, We moeten nu nog eens kijken of er eventueel een verband in zit. Uh, die man belde, wat zei hij dan?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 Er is ongetwijfeld met hem gesproken. Ik weet niet wat er uitgekomen is. Uh, dat heeft ook puur mee te maken dat het ja, ook van belang is van de opsporing. Uh, dat wat hij verklaart, dat we dat kunnen matchen met de bewijzen die we hebben. Dus inhoudelijk kan ik daar niet op ingaan. Maar goed, er zijn de afgelopen tijd een kleine twintig branden in de regio geweest. Uh, hij heeft over een aantal van die branden gebeld. Uh, het ligt voor de hand om te concluderen dat hij die misschien ook had aangestoken. In ieder geval een deel. Nou, het team dat momenteel uit 30 mensen bestaat doet uh, druk onderzoek naar de achtergrond van alle branden. Uh, hij is dus gisteravond aangehouden en we gaan zijn verklaring en alles wat wij hebben gaan we naast elkaar leggen. En dan kunnen we conclusies gaan trekken. Zuid-Korea mag binnenkort lange afstandsraketten met een bereik tot 800 kilometer stationeren. Dat heeft de regering in Seoul afgesproken met de Verenigde Staten. Het belangrijkste doel van deze aanpassing is volgens de Nationale Veiligheidsadviseur van Zuid-Korea het tegengaan van de Noord-Koreaanse provocaties. Dankzij de deal komt heel Noord-Korea binnen bereik... van de Zuid-Koreaanse wapensystemen. Half april probeerde het streng communistische Noord-Korea... nog een ballistische raket te lanceren. De poging om de raket in een baan om de aarde te brengen... mislukte, de raket kwam in zee terecht. De regering van de Filipijnen heeft een vredesakkoord gesloten... met de grootste islamitische rebellengroep van het land. President Aquino heeft dat bekendgemaakt in een toespraak op televisie. Correspondent Michel Maas. Michel, waarover zijn ze het precies eens geworden? Nou ja, het belangrijkste waar ze het in ieder geval over eens zijn geworden is dat er een autonome islamitische regio wordt gevormd in het zuiden van de Filipijnen. Want de Filipijnen die zijn overwegend uh, katholiek, maar in dat gebied waar tot nu toe uh, steeds gevochten werd, uh, daar is de meerderheid van de bevolking is, uh, moslim. En ze hebben besloten om daar een autonome regio te maken die be bestuurd gaat worden door de leiders van deze rebellenbeweging. We het dan over het zuidelijke eiland Mindanao. Ja, een, deel van, een groot deel van Mindanao, daar hebben we het dan over, ja. Hoe groot, hoe groot is dat gebied? Even voorstelling. Nou, het, het, het is een enorm eiland. Ik denk dat Nederland er wel uh, vijf of zes keer in past. En uh, ja, het gebied, dat is, nou uh, ja, het, het is uh, zoiets als de Benelux, zou je kunnen zeggen. Uh, en hoe moet die autonomie vorm krijgen? Want de regering van de Filipijnen blijft dus wel degelijk invloed houden op dat gebied. Ja, de Filipijn, het blijft deel van de Filipijnen. Dus voor het buitenlands beleid en ik neem aan voor defensie... en uh, dat soort uh, omvattende zaken blijft het natuurlijk uh, onder de regering in Manila... Maar het uh, lokale bestuur, dat komt helemaal in handen van de moslims zelf. En uh, ja, hoe het precies gedetailleerd uh, uit gaat zien, dat is nog niet bekend. Want het, uh, het is nu pas een raamakkoord, zei de president. De details die gaan ze nu invullen. Maar zowel de president als de rebellen hebben gezegd met, met waar ze het nu over eens zijn. Zijn ze al ontzettend blij en ze denken dat dit wel uh, succes gaat hebben. Wat is dat voor een rebellengroep? Ja, het is een leger. Hè. Het is echt een leger waarvan ze vermoeden dat ze minstens 11.000 man onder de wapenen hebben. En dat leger dat vecht nu al 40 jaar voor de onafhankelijkheid van het islamitische stukje van de Filipijnen. En uh, ze hebben tot nu toe hebben ze stand weten te houden tegen alle aanvallen van het leger. Dus ze hebben voortdurend ook met dat leger uh, onderhandeld, met de regering onderhandeld... Uh, Jarenlang en ja, elke keer als onderhandelingen misliepen... dan gingen zij weer in het offensief en werd er weer flink geschoten... totdat er opnieuw gepraat ging worden. En ja, tot een jaar of wat geleden waren ze een vechter... voor een onafhankelijk islamitische republiek. En daar zijn ze mee opgehouden. Ze vinden nu zijn ze tevreden met een autonome regio... als dat maar goed geregeld wordt. Uh, betekent dit dat er nu binnenkort een punt gezet kan worden... achter dit conflict?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 In een voorstad van Parijs is gisteravond een synagoge beschoten... met losse vlodders. Bij de synagoge in Argenteuil zagen getuigen gisteravond een auto... langzaam rijden en ze hoorden schoten. Agenten hebben patronen op straat gevonden... die voor losse vlodders worden gebruikt. Eerder werden gisteren bij een grote operatie in Frankrijk... meerdere islamitische extremisten gearresteerd. In Staatsburg werd een terreurverdachte door de politie doodgeschoten. De man werd verdacht van de aanslag op een Joodse winkel bij Parijs... vorige maand, daarbij vielen gewonden. De beschietingen tussen Turkije en Syrië vormen een bedreiging voor de hele regio waarschuwt de Amerikaanse minister van Defensie Panetta. De Verenigde Staten zijn bezorgd dat het conflict escaleert en ze proberen dat via diplomatiek overleg te voorkomen. The fact that there are now exchanges of fire between these two countries raises additional concerns that uh, this conflict could broaden. Uh, I, I I'm not I'm sure that the United States is using uh, diplomatic channels ...en onze aan de partijen met de hoop dat the conflict daar niet broaden. Panetta reageerde op een waarschuwing van de Turkse premier Erdogan... ...dat zijn land niet ver verwijderd is van oorlog met Syrië. Tijdens de gevechten tussen het Syrische leger en de opstandelingen langs de Turkse grens... ...landen dagelijks mortieren op Turks grondgebied. Daarbij kwamen enkele dagen geleden vijf Turken om het leven...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 Op een parkeerplaats bij Ahoy in Rotterdam is gisteravond laat een man beschoten. Hij werd niet geraakt en hij waarschuwde de politie. Die heeft vier jongens aangehouden van 15 tot 17, de politie. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. We hebben wel de melder gevraagd om mee te gaan naar het bureau. Dus die heeft daar zijn verhaal kunnen doen... En uh, nou ja, goed, op basis van zijn verhaal en de, de feiten, het bewijs wat we ter plaatse vinden... Zeg maar, zullen we een reconstructie moeten maken van wat er gebeurd is. Volgens de politie ontstond er een ruzie op de parkeerplaats... waarna er werd geschoten. Waarover die ruzie ging, is niet bekend. Er werd gemeld dat er een kogelhuls was gevonden... maar later bleek het te gaan om een knalpatroon... zoals die gebruikt wordt in een alarmpistool. De jongens komen uit Rotterdam en Groningen. Ze zitten nog vast.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 ik uh, geloof op één na de meest duurzame politicus van het afgelopen jaar was. Dus uh, je kunt zien mensen verschillen van opvatting. Volgens campagne directeur Joris Thijssen van Greenpeace verspeelde Bleker in recordtijd grote delen van zorgvuldig beheerde Nederlandse natuur. Ook verkwanselde hij volgens Thijssen dierenwelzijn aan de belangen van de bio-industrie. Bleker wilde, toen hij de prijs in ontvangst nam, vooral weten wie nog meer op de lijst voorkomen. Ja, wie staat er nummer twee? In nummer twee, uw collega Schultz. En nummer drie? ben Schop van Shell. Kijk aan, nou, wel belangrijke mensen. In een rij van belangrijke mensen, dat is uh, wel indrukwekkend, ja. We bedoelen, het, we bedoelen het ook vooral als aanmoedigingsprijs. Laten we ja. volgend jaar niet weer de winnaar zijn. Uh, ben Schop ook niet ik weer zie, de ik grote zie het, nee, Ik zie het ook echt als een aanmoediging. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Sport. Formule 1-coureur Sebastian Vettel heeft de Grand Prix van Japan gewonnen. De Duitse startte op het circuit van Suzuka vanaf pole position. En gaf die leidende positie niet uit handen. Felipe Massa eindigde als tweede en Kamui Kobayashi haalde voor het thuispubliek zijn eerste podiumplaats, de derde. De leider in de stand om het wereldkampioenschap, Fernando Alonso, viel al na een paar honderd meter uit. Zijn voorsprong op Sebastian Vettel is nu geslonken tot vier punten. Tennisser Timo de Bakker heeft de finale van het Challenger-toernooi in het Braziliaanse Belém verloren. De Braziliaan José Far was in twee tiebreaks te sterk voor de Nederlander. De bakker wist eerder dit jaar wel twee challengers toernooien te winnen. Onder andere in Alphen aan de Rijn. En bijna de hele top in de Eredivisie komt vandaag in actie. Om half 1 is in de arena de aftrap van de wedstrijd tussen Ajax en Utrecht. Ronald van der Gier. staan bij Ajax dezelfde spelers in het veld... als een paar dagen geleden tegen Real Madrid. Bijna. Alleen uh, Dirk Boerichter uh, zit op de bank. Lukoki is zijn vervanger. Ik dat betekent uh, dat Sana aan de linkerkant voorin speelt. In plaats van aan de rechterkant. Maar verder handhaafde de boer inderdaad het elftal dat uh, tegen Real Madrid zo dik billenkoek kreeg. Hier eigenlijk maar één fase echt gevaarlijk was. Dat was uh, toen het ook zelfs de 2-2 kon maken. Nou, op revanche uit tegen FC Utrecht. Uh, niet alleen qua Real Madrid, maar ook qua Utrecht. Dat is een beetje een naar van Ajax geworden. stevige club waar Ajax vier keer achter elkaar uit en thuis dus van verloor. Want vorig jaar hier in ditzelfde stadion ging Utrecht met de winst weg. 2-0 werd er toen door Edouard Duplan. Goed voortdekker voor van Ajax is dat dieren ook van niet bij is vandaag. Die ontbreekt vanwege een blessure. Overigens heeft Ajax in de beker wel tegen Utrecht gespeeld. En won we het met uh, 3-0. Daar ging het mis met het publiek. Reden ook waarom de Utrecht supporters hier vandaag niet aanwezig zijn. Wat dat betreft is het uh, alleen nog maar Ajax wat de klok slaat. En bij Utrecht uh, speelt Gerns niet vanwege familieomstandigheden. Ontbreekt hij. Hij wordt uh, vervangen door Moulenga. 1 gaan we beginnen. De gehate tijd hier in Amsterdam. Want vorig jaar verloor Ajax maar liefst 13 punten in wedstrijden. Die om half 1 begonnen. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Tamara Bruggemans. Er staan een paar files door wegwerkzaamheden. Dat is de merken op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor 1 Brugge 5 km. Dat zijn de omrijders voor de A28. Zwolle richting Utrecht. Voor knopend Hoevelaken 3 kilometer. Door werkzaamheden is de weg dicht vanaf knopend Hoevelaken tot de afrit Maarnen. En dat is nog tot morgenochtend 5 uur. En dan verkeer richting de Arena op de A2 richting Amsterdam. Daar staat voor Ouderkerk en de Amstel 2 kilometer voor de wedstrijd Ajax-FC Utrecht. En dan nog een file op de N261 richting Tilburg. Daar staat voor Kaatsheuvel 2 kilometer. Loofpunten van het nieuws. In Winschoot is een verdachte aangehouden in verband met een reeks branden in het dorp. De man werd vannacht op heterdaad betrapt. De Filipijnse regering heeft een vredesakkoord bereikt... met de grootste islamitische rebellengroep van het land...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 Max, Welkom bij deze persconferentie. En de hij hier over de terrens. Ja, dit is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune. U weet het, het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Te gast deed Sandra Schuurhoff, voorheen verslaggever bij RTL Nieuws. Royalty-deskundige bij RTL Boulevard. En sinds een paar maanden een van de nieuwe gezichten... van het vernieuwde hart van Nederland bij SBS 6. Na ene Yvonne van Gennep, drievoudig Olympisch schaatskampioen. Sinds heel kort manager van de lange baanschaatsers bij de KNSB. Onze vaste tv-rescent Ron Vergouwen, kassiekijker Ron. En waar gaat het over? Ja, straks een heuse kassiekijker special. Ik ga jullie namelijk meenemen naar het Vlaamse tv-land. Aan ons gaat het misschien allemaal voorbij... maar er is daar sinds een paar weken een ware tv-oorlog aan de gang... die een klein beetje lijkt op de Hollandse talpassoop van een paar jaar terug. En Nederlanders spelen daar een grote rol in. Dat over een half uur in kassie kijken. En vastdag even Zul van der Waart, Vliegende kiep, waar hang je uit Zul? Ik ben in de provincie in Groningen. Daar praat ik zometeen met Martin Koeman, de vader van Ronald en Erwin. En we gaan het hebben over onder andere Groningen Feyenoord en vragen ons af... Uh, tenminste, dat doe ik. Of uh, Martin Koeman aanwezig is bij de wedstrijd, dat horen we zo meteen. Martin Koeman, uit de tijd dat Groningen trouwens nog GVAV heette. Long time ago. We houden op de hoogte van de wedstrijd Ajax FC Utrecht met Ronald van der Geer als verslaggever. En als u vragen hebt, deperstribune.nl of uh, hashtag deperstribune. Sandra Schuuroff. Goedemiddag, Sandra. Dankjewel. Je hebt er al een hele rit op zitten, begrijp ik. Ja, ja, ja. Ik, ja. ik, ik woon niet in de buurt van, nee, even, van het mediagebeuren. En elke dag opnieuw dan uh, richting Hilversum? Altijd weer... Nu? Ja, voorheen was over. het Hilversum. Toen zat, nee. zat ik in de RTL. Maar Amsterdam. nu is het Amsterdam, ja. Dat is ietsje dus dichterbij. van Den Haag naar Amsterdam is ja. ietsje dichterbij. Maar ja. het scheelt weinig. Helemaal op je plek nu bij Hart van Nederland. Je bent maar uh, sinds kort eigenlijk uh, aan de slag. Ja, ja ik ben uh, eigenlijk in maart al begonnen bij SBS. Eerst een tijdje achter de schermen. En eigenlijk van vak voor de zomer ben ik begonnen met het uh, presenteren... eerst in het oude decor van Hart van Nederland. En uh, nou ja, sinds uh, 17 augustus zijn we dus echt helemaal... Uh, eenmaal overgegaan op het nieuwe decor. Wat heeft je bewogen om over te stappen naar SBS? Een zender die toch aanvankelijk ook in zwaar weer zat... nu door John de Mol en Sanoma weer de goede kant op wordt geduwd. Maar je kwam uit, uit een gevestigd nest, RTL 4. Ja. Dat was dan ook een heel warm nest. En uh, dat is natuurlijk niet een overstap die je licht maakt. Maar ik werkte er wel al 15 jaar. Hè? En uh, op een gegeven moment moet je natuurlijk ook een beetje uitkijken dat je niet uh, onderdeel wordt van meubilair. En het, juist ook omdat het zo'n gevestigd zo'n gevestigde zender was, um, waren de kansen daar hè, op. op nog verder ontwikkeling, misschien ook wel kleiner. Althans, op dat moment zag ik dat niet helemaal gebeuren. En bij een zender waar juist weer heel veel gaat gebeuren, waar heel veel mensen worden aangetrokken, waar weer heel, veel, uh, mm. ja, heel veel drive achter zit, ja. Hoop ik in ieder geval. En dat krijg ik ook weer allerlei nieuwe kansen krijgen om me in ieder geval verder te ontwikkelen. En daar had ik merkte dat ik daar heel erg behoefte aan had om me verder te ontwikkelen. En het is helemaal niet gezegd dat dat bij RTL via niet kon. Alleen, ja, dat zag ik op de korte termijn niet gebeuren. Nee, was je er een beetje op uitgekeken op nee, als verslaggever? Want het nieuws is elke dag eh, min of meer nieuw, hè? Ja, ik, ik was er niet op uitgekeken. Sterker nog, ik denk ook niet dat je als je echt verslaggever bent dat je daar ooit op uitgekeken nee. kunt raken. En ik mis het ook. Ik mis het ook, ja, natuurlijk. Ja. Ja, ik ben gewend uh, 15 jaar lang bijna met mijn neus vooraan te staan. Degene er zijn, de zijn die het nieuws uh, mede kon vertalen naar de kijker. En ja, is, dat is zo'n fantastisch uh, beroep eigenlijk. En dat mis nee. ik natuurlijk wel, het buitenspelen. 15 jaar met de neus vooraan in één minuut. <lacht> RTL Nieuws. De maxima gekte tref je hier niet aan. Dat is ook niet zo vreemd in een land waar de helft van de bevolking werkloos is. De Argentijnen hebben wel wat anders aan hun hoofd. RTL Nieuws. Royal Wedding van Prins William en Kate in Westminster Abbey. En in Londen staat collega Sandra Schuurhof. Sandra, goedemorgen. Is het al feest daar? Ja, dat kun je wel zeggen, Jan. Boulevard is een, een deskundige rijk. Een royalty-deskundige. Sandra Schuur, welkom. Dank je. Ja, mijn eerste vraag is: natuurlijk, hoe word je in godsnaam royalty-deskundige? Nou, het is eigenlijk een beetje gewoon bij toeval gekomen. Iedere mening die telt mee in wat vindt Nederland. De hele week heeft bureau Intermarkt GFK voor ons peilingen gehouden over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al deze uitslagen komen binnen bij de mooiste en ook de leukste collega van het RTL Nieuws. En die mocht ik voor dit programma lenen. Daar staat ze, Sandra Schuurhof. Onder het oog van directeur televisie Leo van der Goot van SBS zette Sandra haar handtekening. Ik vind het <laughs> wel leuk dat je bij ons moet werken, Sandra. Ben je blij? Ja, ik ben heel blij. En ik vind het ook wel heel spannend, hè? na zoveel jaar RTL nu hele nieuwe werkgever. Goedenavond, dit is Hart van Nederland. Ja, waar moet je dan lachen? Ja, ja, ik vind het leuk om te horen. Want ik heb het een grappig, ik hebben allemaal stukjes uh, van, eigenlijk van het RTL-deel ook uitgekozen. Die gingen over royalty. de royalty. Heb ik een koninklijke huisslaggeving. Nou, dat was gelukkig niet het enige wat ik daar deed. Maar ik vond het wel heet, ook alweer, als je het dan hoort... is het toch ook een klein, klein beetje een, een nostalgie van... oh ja, het is ook wel heel erg leuk allemaal. Ja, ja. zo zit jij uh, in het archief. Uh, ja. Ik neem aan van beeld en geluid. Dus ja. daar, daar, daar, daar zit jij een uh, opgeborgen. Althans, van, uit het uh, verleden. Er komen allemaal weer niet. Maar ik er waren waar. ook allemaal fantastische momenten die je liet nou ja. horen. Winnie ja, McHate hoor ik langskomen. Ja, en dat was natuurlijk. Ja. ik ben een aantal keren voor Ertjel Niels naar um, Argentinië gegaan. Ja. Naar Buenos Aires. Hè. In, in verband natuurlijk met, uh, met Maxima. Dat was, en, dan zit je echt in het uh, begin voor, van deze eeuw, hè? 2001. Ja, dat is, ik ben in 2001 gegaan. In 2004, ja. in 2006. Ja. En ja, dat was natuurlijk geweldig. Het was echt heel leuk om te zien uh, hoe Maxima daar leefde. Waar ze vandaan kwam. En, om meer te weten te komen over de toen nog uh, toekomstige vrouw van de kroonprins. Ik hoorde je net zeggen dat je bij toeval in die roodratiehoek uh, terecht bent gekomen. En wat, ja, meer hoorden we niet in dat overzichtje nee. van één Minuut, maar uh, leg het eens verder uit. Nou, het kwam eigenlijk... Um, in 2001 wisten we natuurlijk dat die verloving eraan aanslag zat te komen. Dat, nou ja, dat iedereen, dat, dat, die, uh, dat, die rumor, dat die ging rond. En ik spreek Spaans... En collega Erik Maaktaan ook. En toen hebben ze ons eigenlijk vooruitgestuurd samen. Om, uh, te ja, om te kijken. Van, nou, wat, kijk eens wat voor reportage je kunt gaan maken. Wat is dat voor vrouw? Waar komt ze vandaan? Waar woont ze? Uh, wie zijn haar vrienden? Op welke school heeft ze gezeten? En natuurlijk ook meer onderzoek te doen naar haar vader. En dan wel je royalty deskundigen. Ja, en... Dat is een beetje aan... Uh, ja, Erik Mouton was toen al reuterdeskundige. En, en zo, nee, onze samenwerking verliep heel erg goed. En toen is het ook eigenlijk uh, aan mij begonnen te kleven. Ja, vond je dat leuk? Ja, ik vond het heel erg leuk. Dat was ook heel onverwacht. Want ik had niet echt iets bijzonders met uh, het koninklijke huis. Ik vond het altijd wel heel erg leuk om als instituut te volgen. En als vlaggever ben je natuurlijk altijd wel een keer bij een koninklijke vindendag geweest. Jij komt van origine uit Den Haag. Ik kom uit Den Haag. Ik ook. Dus, dus ik weet, dan heb je toch als Hagener iets met ja. Prinsjesdag. Waar je, ja. hè, waar, je, waar je vrij bent uh, als scholier. Al. Ik woon ook in, midden in het centrum. Nou, dus de koets komt ongeveer langs, langs mijn huis. Uh, maar ja, dan ken je ze nog niet. Dan ken je ze nog niet, nee. Dan en, van zwaaien. ja. Maar dan, uh, dat komt dan uiteindelijk. Want ja. Je, ja, je hebt zo Leer je een ze een gemaakt. beetje kennen, de familie? Nou, je leert ze natuurlijk nooit echt kennen. Nee. Dat zou echt een illusie zijn. Uh, om dat uh, te denken. Nee, je, die, we zijn werk voor elkaar. En we ontmoeten elkaar tijdens de reis. Je, maakt dus je, je kent ook in jou dan bij naam. Ja, ja, denk je ja. dat ze weet wie jij bent? Ja, dat weet ze absoluut. Ja. Ja, want we hebben ook natuurlijk gesprekken. Ja. Heb gesprekken. En we hebben ook uh, met een, uh, een groepje vaste royalty-deskundigen... Vast Roy gesprekken gehad op het paleis met uh, Willem-Alexander Maxima. Dat zijn dan uh, gesprekken waar je verder niet uit mag uh, citeren... maar waar, waarvoor je achtergrondkennis echt heel mm. erg interessant is. Lastig. En zo, leer je, zo leren ze een beetje de media kennen. Mm. Zo leer je hen een beetje kennen. Maar dat is natuurlijk maar het topje wat je lidkennis. Maar leert weet, je, weet kennen, jij nu iets van het, uh, het paar van Willem-Alexander en Maxima... wat je niet mag zeggen tot de dag van vandaag? Nou, ik... Wat, ja, maar weet je, op de duur vergeet je dat. Dus dan, voor voordat je het weet, heb je het een keer gezegd? Nee, want dat. Nee, kijk, nee? je weet natuurlijk altijd, omdat je als je lang mee bezig bent, dan leer je ook wel mensen om hen heen kennen. Ja. En, en dan hoor je wel eens wat. Maar ach, weet je, wat heb je aan. Je weet. A, nooit 100% zeker of het waar is. En wat heb je eraan om dat soort uh, roddels te verspreiden? Nee, dat hoeft geen... Het, bedoel, nee, het is je meer, hoort... meer je eigen naïviteit of dat je... Nee. Zegt, oh, dat heb ik toch gezegd, dat mocht helemaal niet. Nee, dat, je, als dat je nee, werk is, nee, dat, dan, dan doe je dat niet. Nee. Zeg, maar werd, je, werd je nou bekender door, uh, laten we zeggen, boulevard... dan uh, RTL Het Nieuws bij de, uh, het Grotere Publiek? Ja, ja. Dat komt vooral omdat je bij Boulevard daarmee ook zit als een soort. als personality, zoals ze dat zo uh, ja. mooi noemen. Um, dat je en bij het Ertje Nieuws ben je natuurlijk eigenlijk... meer een doorgeefluik van het nieuws. Daar gaat, draait het helemaal mm. niet om jou. Je nee. moet ook daar ook wel een persoonlijkheid zijn. Want het is natuurlijk ook hoe je dingen brengt. En, en, maar het uh, gaat om het nieuws. Maar het gaat in eerste instantie om het nieuws. En je vertelt je eigen mening daarbij. Laat je zoveel mogelijk achterwege. Maar het is en... lastig balanceren. Want de ene keer ben je de objectieve... geloofwaardige mevrouw van nieuws. En aan de andere kant moet je een boulevard toch ook iets... van jezelf geven. Maar waarom zou je dan niet meer objectief kunnen nou, zijn en geloofwaardig? Dat geloof ik ik wel. Nou, de geloofwaardigheid. Uh, ik bedoel, nieuws ben je geloofwaardig uh, omdat je bij het nieuws werkt. Maar Boulevard is een ander soort programma. Het heeft veel meer entertainment uh, Dat karakter. is waar, maar ik, zit, ik ben dezelfde Sandra en ik ben dezelfde journalist. Ja. Dus ik... Benaderen het programma op exact dezelfde wijze. En wat ik zeg, oh, ik ga geen dingen zeggen nee, waar ik nee. niet 100% zeker maar van je ben. Je praat anders in ieder geval. Je praat anders, maar ja. je, je mag ook meer eigen mening erin leggen. Nou ja, ik bedoel meer: ik wil niet zeggen dat je ongeloofwaardig bent bij Boulevard, maar je zou voor het grotere publiek een. Uh, laten we zeggen toch een andere etiket opgeplakt kunnen krijgen. Ja, als je grappig. ook in de nieuwssector werkt. Ja, maar dat is grappig. Want dat is natuurlijk een, een angst die leefde bij, uh, bij het bij nieuws, je, denk bij ik. Het he? nieuws, ik bij In het begin. Maar uiteindelijk zag iedereen wel dat het, ja, dat het helemaal geen kwaad kon. Het, het leverde eerder iets positiefs op. Want hmm. je kon veel meer. Um, je kreeg eigenlijk meer geloofwaardigheid als royalty-deskundige. Omdat je natuurlijk gewoon veel meer je stempel kon drukken. Ja, uh, Sandra, wij vragen altijd. Nou, uh, het, het nieuwsmomentje van de week, dat vragen we aan onze gasten. Wat is jou opgevallen? Ik denk dat het iedereen is opgevallen. Dat is natuurlijk de ga ons bij GroenLinks. Ja, het begon vrijdag dat de top van de mm. partijen uh, Jolande Sapenees aan de kant zette. Toch nog uh, geheel onverwacht. Ja. En gisteren was het uh, apatheose. Ja, gisteren was de partijraad. Laten we even teruggaan naar Sander van der Wulp van het NOS Journaal. Afgelopen vrijdag. Jolande Sap die geeft ook in de verklaring aan dat ze graag had gewacht... tot die commissie klaar was met zijn onderzoek... om dan vast te stellen waar de fouten precies liggen. Het zou heel goed kunnen uh, dat het partijbestuur... dan ook nog eens goed tegen het licht wordt gehouden. Nou, dat is uh, gebeurd, hè, zaterdag. Dat jongens, Het zeggen, hele bestuur ja. uh, pleitels. Pleit in één grote hmm. chaos. En hoe, ja. hoe moet het verder met GroenLinks? Hmm. Heel zonde van die partij. Ja, hartstikke zonde. Het is ook wel een onderwerp, hè, ook voor Hart van Nederland... Uh, het vertrek van Jolande Sap. Ja. Ik bedoel, dat is wel... Uh, ja. Voor jullie prettig, hè? Dat je, dat je daar wat mee kan gaan doen. Ja, nou, het, uh, dat is wel heel fijn. Dat, dat is wel echt anders ook geworden bij Hart van Nederland. Uh, dat politiek iets was wat eerst veel minder werd behandeld. En dat we dat nu veel meer oppakken. Maar nog wel steeds die vertaalslag maken ja. van... Ja, wat heeft onze kijker daaraan? Ja, want dat moet je altijd afvragen. Hoe, hoe vertel je het? Hè? Want uh, het is een ander, andere doelgroep die je aan het bedienen bent. Andere doelgroep ten opzichte van RTL Nieuws. De, de echte ja. nieuwsjunks en nieuwsconsumenten kijken en horen anders dan... Uh en dat, en dat is me goed ook, want, uh, want Hart van Nederland moet ook helemaal geen derde... net het nee. nieuws en het journaal nog eens zo'n een derdezelfde soort nieuwsrubriek worden. Het, het, het is natuurlijk al een, uh, ja. het is een hele goede nieuwsrubriek. En, en dat wil helemaal nee. niet zeggen dat je dan geen politiek nieuws kunt verslaan. Alleen, je moet Alles. wel uh, andere, op een andere manier aangaan We Ik wil straks graag van je horen hoe anders anders is uh, in dit geval. Als u vragen hebt voor Sandra Schuurhof, uh, twitter het... of uh, zie uh, ons gastenboek deperstribune.nl. De perstribune. Zo is het. Medianieuws. Een paar zaken die ons opvielen. Veel ophef deze week over college tour. College Tour, maar ook het NTR-programma van Twan Huis... dat uh, vrijdag een interview uitzendt met Willem Holleder. Studenten in de zaal kunnen de neus ondervragen. Veel mensen verbaasden zich over Holleder als gast in zo'n programma. College Tour is toch uh, een uh, programma dat uh, rolmodellen... als uh, geestelijk leider Daila Lama... de oud-Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Albright... en de Britse zakenman Branson uitnodigt. Hoofdredacteur van College Tour, Karel Kuil... reageerde in het mediaprogramma van Claudia de Brey... De kunst van het maken... Stel nou dat een lijn van het gesprek is... welke afslagen heb je genomen, welke heb je niet genomen, welke heb je gemist. Wat zijn de keuzes die je hebt gemaakt? Ik denk dat er veel, die avond zullen er veel rechtenstudenten in die zaal zitten. Die krijgen met dit soort mensen in hun praktijk te maken. Ja, dat is een ethische vraag, hè, die de hele week opspeelt, Sanda. Stel ja. eens dat het hart van Nederland uh, Willem Holleder kan krijgen. Wat zou jij zeggen? Ja, ja. Dat bedoel, als wij hem kunnen krijgen, er moet ook moet een, een nieuwsaanleiding zijn ja. om dat te doen. Dat, dat heb, kijk, dat is een heel ander soort programma, uh, college tour. En, ja, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat ze hem op uh, de stoel willen zetten ja, en willen hebben. Natuurlijk, dat is ook heel interessant, ik ga zeker kijken. Ja, maar het zou, zou het wel een punt van discussie kunnen zijn, als er een aanleiding is, moeten we het doen? Ja, nee, dat hangt natuurlijk helemaal van af uh, wat, wat, wat, wat, wat, waar het over gaat. En kijk, als hij natuurlijk negatief in het nieuws is. dan gaat hij geen interviews geven. als hij weer ergens van wordt verdacht of ja. opgepakt wordt. Het is natuurlijk heel lastig. is een beetje moet je lastig. Een, een zware crimineel een, een, podium als, ja. een serieus podium als uh, college tour geven. Ja, maar ik. Een hoop gedoe over. Ja, maar ik denk dat. Uh, dat Van, van huis uh, die lijn zeker zal bewaken. En uh, het is natuurlijk... Ja, we hebben natuurlijk eerst gezien dat hij de column kreeg in een nieuwe revue. En ja, nu dit. Hmm. Ja, maar het is ook wel weer, weer interessant. Ik bedoel, uh, hij gaat er zitten. Hij stelt zich kwetsbaar op, in, in die zin ook. En ze zullen hem echt wel hard gaan aanpakken. Dat is de hoop, hè? Ja, het zijn rechtenstudenten, dus wie weet uh, waar ja. het uh, toe leidt, hè? Dus... Ja, het wordt allemaal, uh, ja, dat wordt denk ik allemaal goed uh, voorgekookt. Nou ja, kijk, we zullen wel goed zijn, hè? Ja, dat gaat het ook, ook om, hè, tegenwoordig. Zou ook veel opheffen over een ander televisieprogramma van de publieke omroep tegenlicht. Daar gaat het om. De tv-directeur van de publieke omroep wil dat onderzoeksprogramma's op een veel later tijdstip worden uh, neergezet. Dan uh, uh, ja, gaat het om de, de, de kijkcijfers. Hè, die tegenvallen. Dus uh, het blijft tegenvallen, naarmate het later wordt, maar desondanks. Veel kijkers vinden het belachelijk, zijn er inmiddels schriftelijke vragen gesteld door het SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk. Hij vindt de tendens verkeerd. Uh, namelijk steeds meer letten op kijkcijfers en steeds minder naar kwaliteit. Je ziet ook dat programma's als Strictly Come Dancing en zo ook op de publieke omroep worden uitgezonden waarvan je wel eens denkt, nou dat kan ook op uh, SBS6 uitgezonden worden. Ik vind dat kwaliteit een hele belangrijke factor moet zijn bij de publieke omroep. En met dit soort acties rond tegenlicht wordt het tegendeel bewezen. Kijkcijfers, hè? dat draait het ook bij jullie natuurlijk heel ja. vaak om. Hè? Zeker. Uiteraard. Ja, want je had net zat je nog even op je telefoon te kijken. <lacht> waar, waar keek je naar? <lacht> het ging om kijkcijfers. Maar het he? ging om kijkcijfers, ja. Ik ja. keek even. Nou, uh, dat wist ik dan wel uh, hoe uh, het programma. wat ik gisteravond met uh, Johan van Gelden heb gepresenteerd. op SBS, het Nationaal Verkeersexamen 2012. hoe dat had gescoord. Nou, dat had ik natuurlijk al gelijk vanmorgen vroeg. toen ik het ene oog open deed uh, gecheckt. Maar er kwamen wat sms'jes over binnen van nou dat het uh, ja. goed heeft gescoord. En dat we, uh, nou, ja, dat we er wel blij om zijn. Ja, en dus wordt... Maar toch, desondanks, wordt dat programma geloof ik van Jochem van Gelder... nu uh, weer geskipt, hè? Laatste uitzending? Nee, dat is een. Oh, beetje, dat is, alles kids. is een is Heel anders, ja. Ja, ja dit, alles ja. kids, ja, ja. Ja, dat wordt van de zender gehaald. En dit waren uh, in dat programma de laatste woorden van Jochem van Gelder. Twee Chinezen bellen elkaar op, zegt één. Hallo, met wie, zegt de ander. Ha, wie, met nou, niet. Ja, alles uh, kids... Jochem van Gelder, het programma wordt vervangen... begrijp ik door Junior Masterchef. Weet je dat allemaal? Wat nee, dat zijn? weet ik allemaal niet. Nee. Nee, dat zou, dan moet, daar moet je echt ja. dit soort vragen... Ja. Moet je even bij de directie zijn. Zeg maar, maar, hoe is het met Jochem? Want hij, hij was blij dat hij weer onderdak was... dat hij een mooi programma had. En ja, poep, is weer weg. Ja, maar Jochem krijgt heel veel andere mooie ja, kansen bij SBS. Dat weet ik. Ja. En um, ja, ik denk dat uh, Jochem heel erg op zijn plek zit uh, bij SBS. Ja. En, ja, dat heeft hij gisteren ook wel volgens mij heel erg laten zien. Ja, ja. Maar het is gewoon een hele, hele goede presentator. En uh, hij is heel relaxed en uh, kan heel goed improviseren. Kan goed met het publiek uh, anticiperen. Nou, alles wat er gebeurt, ik weet gewoon zeker dat hij hmm. uh, hele mooie programma's gaat doen. Gisteravond was het Nationaal Verkeersexamen. Ja. Veel kijkers... Ja, nou, nou. Uh, bijna 800.000. En dat is heel netjes ook, als je ziet wat voor geweld. Het is natuurlijk een eenmalig mm. programma, dat is altijd lastiger. En uh, er staat ook veel geweld geprogrammeerd. Ook, uh, strictly Come Dancing, uh, je hoorde het net al even van de publiek. En dan 1. ook nog uh, Beat the Best. Dus uh, daar moet je dan toch maar als ja. eenmalig programma even... Staat er, een, staat er een doelstelling boven dat programma op het moment dat je ermee bezig bent? Nee, zeggen, nee. Dit zouden we oh, toch nee. wel willen bereiken? Gelukkig nee? niet. Nee, want als je zo televisie moet gaan maken, wellicht wel. Maar dat horen wij in ieder geval niet <laughs> als nou ja, makers. Als je zo Weet je, bij de commercie gaat het toch ook om dat je uh, ja, geld voor, genereert voor, via Ja, reclame. maar voor ons als presentatoren, je maakt een zo goed mogelijk ja. programma... en je hoopt dat er zoveel mogelijk mensen naar kijken. Maar je kan op dat moment niet meer doen dan je gewoon heel erg je best doen... En om, om daar een heel mooi programma van te maken. En dat natuurlijk met een hele grote groep mensen. En die ja. doen allemaal zo hun best. Dus, en dan hoop je dat het gewaardeerd wordt door de kijker. Maar het is natuurlijk niet zo dat inderdaad... jij noemde net ook al het voorbeeld van het Tegenlicht... Dat, een, dat het alleen maar een goed programma is... omdat er veel mensen naar kijken. Nee, nou ja... Dat is natuurlijk niet zo. Nee, dat is, dat, is, dat is natuurlijk geen waarheid als een koe. Alleen gaat het er bij die commercie om. Je moet, je moet wel zo, uh, zoveel mensen zien te bereiken. Want je ja. moet ervan leven. Je, hè? Ja. Je, je moet telkens weer dat, dat geld Je eerder. moet je eigen geld verdienen. Dus dat is inderdaad harder dan bij de publieke. Ja. Ja, dat tegenlicht ligt, ja. Ja, ligt er ook onder vuur. Maar ook weten. bij de publieke is het belangrijk. Dat zie je natuurlijk ja. ook. Hè? Zijn die kijkcijfers ook heel erg natuurlijk, belangrijk? Natuurlijk. Ja. Maar ja, zo'n mooi programma als Tegenlicht. Je ja. krijgt dus weer een, een tijds van ongeveer midden in de nacht. Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Het is een prachtig programma. Jammer hè. Ja, het is ook heel erg jammer. En je zou juist denken dat bij de publieke die ruimte wel mm. wordt gemaakt om dit soort programma's dan wel gewoon nog ja, redelijk prime time te programmeren. Ja. Of in ieder geval beter dan uh, tegen het nachtelijk uur. En uh, ja, dat is natuurlijk ook een, uh, een ontwikkeling uh, waar je niet blij mee moet zijn. Alleen het is wel de waarheid. Het is voor iedereen belangrijk, die kijkcijfers. Straks meer Sandra Schuurhoff en uh, natuurlijk onze recensent Ron van Gouwen, kassiekijker. Maar nu de vliegende kiep, Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende. de vliegende kiep. Ik zit in de provincie Groningen en dan praat ik met Martin Koeman, de vader van Ronald en Erwin Koeman. Zelf uh, een goed voetballer geweest. Ik denk dat je vader bent van twee zoons die voetbalen in de Eredivisie speciaal... maar dat je vader bent van twee zoons die trainer zijn in de Eredivisie... dat is eigenlijk om nog trotser op te zijn? Ik ben er ook heel trots op, ja. Kijk, het, het went na zo'n tijd omdat je zelf gespeeld hebt... en daarna de jongens ook nog eens een keer op een zeer hoog niveau gevoeld hebben. Maar dat ze dan ook nog trainer worden en dan ook nog tegen elkaar komen te staan... ja, dat is, dat is uniek, denk ik. En daar ben ik ook heel trots op, ja. Het mooie is, de aanleiding is ook vanmiddag is het FC Groningen <coughs> tegen Feyenoord. Uh, ja, jouw club eigenlijk tegen, tegen Ronald, je zoon. Uh, gisteren speelde RKC bij Willem II, maar je zoon zat niet op de bank. Heb je daar nog iets van gezegd? Daar hebben we het van de week nog over gehad, maar ja goed. Ja, dat is hier heel, heel kort in natuurlijk, maar uh, belachelijk zegt hij dan. En, uh, maar ja goed, ik heb het gisteren uh, gevolgd. en uh, Het is toch wel jammer dat ze daar uh, drie punten hebben laten liggen. Wat zeg je dan tegen Erwin? Dat ja, is een schorsing. Nou, zo'n schorsing, ja moet je luisteren, je moet een beetje oppassen. Op die dingen, want uh, dan hebben ze je in de gaten hoe je, hoe je reageert. Want ik zeg, je hebt in de Westen ook al een paar keer gereageerd. Ja, zegt hij, dat is ook zo. Maar hij zegt, die man die, die was zo slecht. Hij zegt, nou ja goed, dan heb je een moment, zegt hij, hij zegt, ja, dan, uh, dan zeg je wat. Ja. Ik zeg, maar dan moet je wel mee oppassen, want dan dat, dat, wordt dat steeds erger. Luistert hij dan naar je? Nou, dat weet, ik, dat weet ik dus niet. Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Maar ze zijn ouderwijs genoeg, zou je zeggen. Ja, maar het is wel mooi, hè. Twee zons kunnen nog even naar vader toe om, om even te vragen... van heb ik het wel goed gedaan of zoiets. Of, of jij belt ze op en zegt van nou, dat had je anders moeten doen. Ja, we hebben het er iedere week over natuurlijk. We spreken elkaar wel een paar keer per week. Maar meestal is maandag de dag Dus na het weekend van de wedstrijden. Ja, dat nemen we wel even door zo. Hè. En dan, uh, ja... Het is natuurlijk altijd, uh, altijd over voetbal. Hè? Mijn vrouw zegt wel van: uh, oh God, oh god, oh god. Is er nog wat anders dan als voetbal? Dus daarom neem ik af en toe eens afstand. Gaat dat? Uh, ja, ja, ja. Hoe doe je dat dan? Nou, hoe doe je dat dan? Uh, bijvoorbeeld thuis, uh, met programma's. Kijk, je kan natuurlijk een hele dag naar voetbal kijken. Je kunt alle avonden alle voetbal zien. Maar de, dat is goed, er zijn, er zijn ook wel andere dingen. Er zijn ook wel mooie films, en noem, noem maar op. Nou, dan zeg ik gewoon op een avond dat er twee wedstrijden zijn. Uh, vanavond films. Maar uh, in de pauzes kijk ik natuurlijk wel naar de standen zo. Ja, je wil wel op de hoogte blijven. Je wil op de hoogte blijven, ja. Mag je niets ontgaan, maar je kunt het ook opnemen natuurlijk. Ja, dat ook, maar daar heb ik het veel te druk voor. Ik zit natuurlijk alle dagen in de voetbal. Alle dagen nog steeds. Dus... Ja. In het tweede gedeelte gaan we even ja. wat langer praten over het voetbal en het leven van Martin Koeman. Oké. Ja, okay. ja. En het echte voetbal. Ajax-Utrecht. Echte actieve voetbal is begonnen. Ajax-Utrecht. En hoe, Ronald? Want well, Ajax staat al meteen al voor en dat is uh, na zes minuten man die in uh, korte tijd zo belangrijk is geworden voor Ajax. Ryan Babel maakt zijn uh, tweede competitiedoelpunt sinds zijn uh, terugkeer. Het veroveren van de bal op het middenveld. Vervolgens de steekbal die goed is van Eriksen naar de rechterkant. Lucoki Lukoki is daar uh, zijn directe tegenstander. Bulthuis te snel af. Legt de bal laag voor de goal. Ja, dan is Babel meegelopen. En uh, kan hij hem uh, binnen tikken. Droomstart dus voor Ajax. Dat wel goed te maken heeft tegen, uh, na de wedstrijd tegen Real Madrid. Van uh, afgelopen woensdag toen het hier met 4-1 werd afgedroogd. Maar ook al vier keer verloren heeft van uh, Utrecht in uh, competitieverband. Dus er moet vandaag gewonnen worden. Hoe dan ook. Begin is goed. Ryan Babelsen. Daar is na 6 minuten op 1. Sandra Schuurhof presenteert Hart van Nederland. Sandra, maar ik wil nog even terug naar aanleiding van een vraag van Jan Kolen naar jouw onderzoeksactiviteiten samen met Erik Moudhaan in uh, Argentinië naar Maxima. Je was op zoek naar een mysterieuze vrouw in 2001. Maar ja, een vader die uh, een besmet uh, verleden heeft. Vader Zorrieta in het regime Videla-dictator. Heb jij, heb jij daar iets van uh, kunnen vinden van dat verleden? Ja, we zijn uiteindelijk uh, zijn er nog drie journalisten van het RTL Nieuws gekomen. En uh, zijn we echt ook de archieven ingedoken? Zijn we echt op zoek gegaan uh, ja, naar alle oude stukken? naar nou, ja, eigenlijk toch een soort ja, bewijs. Uh, wat zijn aandeel nou precies was in die regering? Of hij er iets van af heeft moeten weten. Met heel veel mensen gesproken. Mensen die onder Gorgen hebben we gewerkt. En die zeiden van, ja, hij wist het wel. Ik heb het tegen hem gezegd. Nee. Uh, onze dochter was uh, vermist op een gegeven moment. Dat heb ik tegen hem gezegd. En hij heeft er geen werk van gemaakt. Maar ja, dat, dat, uh, dat, waren, hele, dat waren heftige gesprekken met die mensen ja. die je voerde. Ja. Is dat een onderwerp dat ook uh, achter de schermen dan ter sprake nog komt? Als jij... Nee. Dat mag je niet zeggen, natuurlijk. Oh, dat mag je wel. Ja, hoor. Ja, dat mag komt ook te spraken? Nee, dat komt zeker nooit te sprake. Nee. nee. En uh, nee, dat is natuurlijk een hele zware periode geweest. Ook natuurlijk een zwarte bladzij. Uh... Ja. Voor, uh, voor Maxima naar haar huwelijk toe. En dat heeft natuurlijk uiteindelijk erin geresulteerd dat haar vader niet bij het huwelijk mocht nee. zijn. Nou, dat is natuurlijk wel, uh... Het zal weer opspelen als, als er ooit een koning van Willem. Ja, een koning doen wij niet. Hè, van, nee, van de, ja, de, de koning inhuldiging, inhuldiging. Ja, Maar ja, uh, als al Willem-Alexander uh, het stokje overneemt, ja. hè, de scepter. Dat zal. Uh, ja, er is nu al gezegd dat eigenlijk dat hij gewoon kan komen wel. Hè. Is ja. een beetje, het zal, ik ben benieuwd of dat nog een hele grote issue gaat worden. Nou ja, ja er zijn, er zijn ja. natuurlijk Argentijnse mensen die nu Nederlander zijn, die ja. De, de familieleden kwijt zijn geraakt. Nooit meer wat van hebben gehoord. in Alejandra Slutski in Amersfoort. Mm. Hè, die blijft op die trom slaan natuurlijk. Ja, ja. dat is ook zo. Ja, en uh, ja, ik, ben, ik, ik weet niet hoe de, precies hoe dat zal gaan. Maar ik zou uh, zomaar kunnen dat hij wel aanwezig is. Ja. Achter in de kerk. Nacht, wellicht. Hè. Uh, Sandra, Hart van Nederland, wat je nu doet. We hebben een paar fragmentjes uh, van de afgelopen week. Studenten dansen op tafel. Rutte en Samson hebben namelijk de langstudeerboete ervan afgeveegd. Een woningbrand in Hengelo vanmiddag. En hierbij is een eenjarig jongetje om het leven gekomen. En eindelijk een waardige opvolger voor de Macarena en de Ketchup Song. Kangnam-stijl, zet die tafel maar even opzij. Goedenavond, dit is Hart van Nederland. Zien wij hier de hand van Sandra Schuurhoff in? Die zijt moedjournalistiek. Dus je begint met Rutte Samson. Je gaat naar een brand in Hengelo met een tragische afloop voor een kind. En dan nog de Macarena. <laughs> nou ja, je bouwt het als het ja. ware. Ik wou zeggen op, maar je bouwt het af in die volgorde. Ja, je, bouw, je bouwt het af. Dat kan, kan je het ook zien. Nee, gaat er weer iets vrolijks uit. Hè? Maar dat ja. is natuurlijk uh, dat is een beetje een televisiewet bijna. Dat je een soort uh, Niet met de mensen niet met nee, met, uh, laten met, de zitten, via, met een feature geide. Nee. Zo noemen we dat in de TV-wereld de eruit. Maar uh, ja, dat is natuurlijk uh, niet alleen Sandra Schuroff. Uh, dat, is, dat is eigenlijk een beetje de nieuwe koers ook van, uh, van hart. Maar ja, nou, het ja, het was voor jou wel denk ik de reden om te zeggen... ja dan doe ik doe het. Ja, het moet, het moet er niet alleen maar woningbrand en een kerk in Tilburg enzovoort zijn. Ja, je, je wil gewoon het, het gehele nieuws wil je ja. verslaan. En, en dus ook, dat betekent ook het politieke nieuws. Maar ik vind het geweldig dat wij nu gewoon ook openen met zo'n onderwerp. Ja. En, en, en, en dat, het, dat het ook het belangrijkste nieuws voor, voor Hart van Nederland maar is. Maar ho hoe hou je de Hart van Nederland kijken vast met dat uh, serieuzere nieuws... waarvan je als de nieuwsconsument ook wel kan denken... gaap, gaap, weer, soms Samsung, weer, sap. Uh, die zien we wel elders. Nou, um, sowieso denk ik dat wij het... Wat korter, wat bondiger. We gaan niet te veel in de details zitten. We proberen meteen een voorbeeld hebben we erbij. Hè? We, gaan, we melden dat nieuws, maar we pakken meteen het voorbeeld erbij. We pakken meteen die studenten die helemaal uh, blij zijn uh, van kijken. nou we weten niet precies wat het gaat betekenen. Waar, waar er dan wel weer een potje open moet getrokken om het geld vandaan te krijgen. Maar wij zijn blij. En we, we bouwen eigenlijk is dat dan ook het, het belangrijkste verhaal. We melden natuurlijk van wat is er van tafel? en waar uh, moet er nou weer uh, geld vandaan komen. Maar we maken nog steeds aan de hand. Van die voorbeelden maken we het onderwerp uiteindelijk. Ja. Dat het heel inzichtelijk wordt voor, voor de kijker. Dat is iets wat RTL en NOS de afgelopen tien jaar ook steeds meer gaan doen. Maar dat is wel echt hard van Nederland die dat ja. al maar twintig probeer, jaar doet. Maar probeer je ook uh, Jolande Sap nog uh, te vangen uh, als je dat nieuws hoort. Dat je denkt, ja, maar we moeten de, wel de authentieke bron vinden. Ja, natuurlijk. Dat probeer je ja. ook. Kijk, dat, is natuurlijk, dat, is, dat, dat, dat, dat spreekt voor zich. Ja. Dat wil iedereen dan. Dat is gewoon je journalistieke ja. hart die, uh, die daarom roept. Maar um, dat was even lastig, ja. geloof ik, gisteren. Nee, natuurlijk. Nee, maar maar bedoel, je moet die poging wagen. Je moet wel die poging hè? wagen, ja. Ja. Zeg maar, Wat is het verschil Hart van Nederland, vroege editie, late editie? Want er zijn er twee. Ja. De vroege editie is wat, uh, is wat sneller. Het is ook een heel ander moment van de dag. Mensen zijn nog bezig met de kinderen, moeten ja. eten. Het is allemaal wat, uh, wat onrustiger. Dus de onderwerpen zijn dus er meer onderwerpen in. Het tempo uh, ligt hoog. En um, het is heel snel een nieuw zien. En om half elf gaan we iets meer de ja. diepte in. Dan gaan we ervan uit dat mensen echt lekker zitten. Uh, nou, een colatje erbij, een zakje zit. Maar dat ze echt even, nog aan ja. het einde van de dag... Nog even het nieuws tot zich willen nemen. Nog even willen weten van, nou, is er allemaal gebeurd... Hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk bij ons om de hoek? Of, hmm. uh, en dan, dus we, dan gaan we echt iets meer de achtergrond. Maar rechthoud. jouw voorgangers in de presentatie deden vroeger ook het shownieuws erbij. Hè? Ja. Dat, dat is een brug te ver voor jou. Nou, dat is een brug te veel voor iedereen nu. Ja. We hebben gewoon dat. dat zijn oh ja, twee... dat je zegt Gerard Joning nee. en Patty Bart. Uh, nee, het zijn twee is een andere categorie. Nou ja, ik vind sowieso dat een uh, presentator van Hart van Nederland moet niet showneels presenteren. Nee. Want het zijn twee totaal verschillende programma's. Dus dat moet je, dat moet je gewoon helemaal niet willen. Het, is, uh, ja, het heeft gewoon een, uh, dat is gewoon een journalistiek programma: Hart van Nederland. En, en showneels is is wel op een journalistieke wijze gemaakt. Want ja. het gaat net als met bronnen checken. Alles gaat daarbij hetzelfde. Maar de onderwerpen zijn natuurlijk heel anders. Het gaat over babynieuws. Dan moet je, niet, je moet niet je gezicht daar aan laten Dat moet je poppen. ook een beetje omdat, dat, dat, dat, dat, dat, dat past willen. niet bij jou natuurlijk. Nee, bij dat, bedoel, dat je, zou ik niet willen. Dat komt nee. van RTL Nieuws, dan ga je toch niet over nee. dat soort dingen. Maar dat is ook nooit de bedoeling geweest. Nee. Er zijn ook nieuwe gezichten. Jij bent daar één van. Uh, uh, Hart van Nederland. Uh, want waar jij kwam, daar moesten anderen gaan. Er was commotie deze zomer door die uh, gedwongen ontslagen... van een paar van die vaste gezichten. En dat, uh, dat klonk zo.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 Ja, Sandra, jij zit op hun stoelen. Kun jij niks aan doen, natuurlijk. Nee. Maar het is wel zielig voor ze. Het is heel vervelend voor ze, natuurlijk. 17 jaar, 16 jaar, goeiedag. Ja, nee. Er, de, kijk, als er iemand uh, ontslagen wordt, op welke reden dan ook... is dat natuurlijk uh, heel erg naar voor die persoon. Ja. Natuurlijk is dat heel erg. En uh, ja, dat is een, dat is, het is een beslissing geweest van, uh, van bovenaf... dat ja. het programma ging vernieuwen en dat daar... Uh, dus ook een ander gezicht bij moest komen. En ja, dat is natuurlijk. Persoonlijk is dat heel erg naar. Ja. Heb jij nog een verklaring voor waardoor het toch altijd vrouwen zijn die het programma presenteren? nee ja, dat is van. Um, dus is dat een, een bewuste keuze of dat een. Dat is een bewuste keuze geweest. Ja, dat heeft ooit Fonds van Westerlo heeft, uh, dat zo besloten. En dat, was, dat maakte natuurlijk het programma heel onderscheidend. Het is alleen maar vrouwen het presenteren. Het was natuurlijk ook nog eens allemaal dubbel uh, pre uh, presentatie. En met alle vernieuwingen die zijn ingezet, is dat nou echt een soort vaste waarde waar niet aan wordt getornd in ieder geval? Dus die mannen nog. komen er niet in bij de presentatie? Nou, voorlopig ieder nou, geval niet. Nee. Je weet het nooit hoor. Nee. Zeg maar, En heb jij een verklaring voor wat is medicijn waardoor de kijker, ook in nieuwe vorm, hè? Ja. de koor is ook veranderd, hè? Ah ja, enorm. Ja, enorm. Veranderd. Ja, en we weg. zitten niet meer, We nee, staan alleen. We hebben een staan, ja. prachtige nieuwe studio gekregen. Ja. En dat vind ik echt een... Ja. Uh, het is een hele mooie maar wat is het studio enorme die, schermen. Je kijkt niet voor een decor alleen. Waarom blijft de nee. kijker jullie toch trouw... Uh, hoewel er dingen dus blijkbaar goed veranderd zijn. Omdat die veranderingen zijn... Het zijn klein, het mm. zijn geen enorme veranderingen. Het is natuurlijk een proces. Je gaat niet binnen één nacht kun je een, een, een programma wat al twintig jaar uh, moet je ook helemaal niet willen, maar dat wil je veranderen. Je gaat klein en subtiel gaan je kijken van hé, hey, hoe brengen we het programma nou meer naar 2012 en sterker nog de toekomst in, zodat het ook nog heel lang mee kan. Want het was een programma dat natuurlijk heel goed deed, maar het programma moet het nog twintig jaar goed doen en dan moet je durven te vernieuwen af en toe. Ja, dat, dat doet iedereen. Dat doet de NOS, dat doet ja. de RTL. Je moet... Dan kan je toch ook zeggen van, ja, maar het gaat toch goed? We kunnen toch nog twintig jaar in het decor mee? Nee, dat kan niet. Op kan het moment niet, ja. dat nee. je te, te lang wacht... dan ben je te laat. Dus je moet er altijd... Vooruit, vooruit, voor, je gaat iets zeggen. <laughs> nou, nee, ik, ik, ik wilde door, door, door. Je door? Nou, kom door. Kom, kom op. op. We gaan door naar Ron Vergouwe Kassie kijken. Uh, en deze uh, aflevering is heel speciaal, want Ron gaat de grens over. Hij duikt in de roerige tv-wereld van de Vlamingen. Kassie kijken met Ron Vergouwen. Wij Nederlanders pochen altijd heel graag met wat voor vernieuwende televisie we allemaal wel niet maken hier. Maar in België doen ze voor onze creativiteit helemaal niet onder. Ook bij ons zijn de tv-ideeën van dit volkje inmiddels volop doorgedrongen. Welkom bij Man bij het Hond. Of de ondeugende Benny Dorm Bastards. Hé, hey, dat is hier allemaal een verborgen camera. Mondje dicht, of ik weet u te vinden. Maar ook wie is de mol, de quiz, de slimste, basta, flikken en ja, zelfs kaboutenplop. Allemaal Vlaams. En dat ging tot nu toe altijd heel gemoedelijk. Maar deze zomer is er in Nederlandstalig België een ware aardverschuiving geweest in TV-land. De reden, de komst van een nieuwe commerciële zender, getiteld Vier. Dames en heren, vandaag is een belangrijk moment in de Vlaamse televisiegeschiedenis. Voilà, dan gaan we er nu even uit voor reclame. Dit nieuwe tv-kanaal was eerst van de Vlaamse tak van het bedrijf SBS... dat net als de Nederlandse SBS vorig jaar verkocht werd. TV-producent Woestijnvis werd de eigenaar. En dat is het bedrijf dat het ook het genie is... achter bijna al die eerder genoemde Vlaamse tv-successen. En eerder werden die hits door de publieke omroep VRT uitgezonden... Maar die zijn door vier nu allemaal van ze afgepakt. Plan B is dat als het niet lukt met deze zender gaan we terug naar de VRT. <lacht> dat zal niet meer denk ik. Er werd door deze zender in de Vlaamse pers hoog van de toren geblazen over het binnenhalen van deze kijkcijferkanonnen. Wat mij weer heel erg deed denken aan een gebeurtenis in Nederland, zo'n zeven jaar geleden. Vanavond gaat het allemaal echt beginnen. Met amusement wil John de Mol met Talpa een vaste plaats veroveren in de Nederlandse huiskamer. Ja, weet u het nog? Het Talpa-effect. En ook in België, na een paar dagen al, werd de dalende kijkcijferlijn ingezet. Het enige wat echt nog heel goed scoort bij 4, dat is de kennisquiz De Slimste. Of zou dat liggen aan een opvallende Nederlandse kandidaat die ze daar vorige week hadden? Dag meneer Mulder, mag ik Jan zeggen? Lieve Jan, ik ben heel blij dat je hier bent. Werkelijk heel blij. En ben jij een quizzer van nature? Nee, of, nee? nee. als het moment daar is, dan weet ik zelfs de naam van mijn moeder niet. Oh. <laughs> Jan Mulder werd wel met alle egars behandeld door wie hem kende, in elk geval. Heb jij Jan nog zien voetballen, Gien? Nou en of. Fantastische voetballer. De spits van Anderlicht. Voor eeuwig. En jij? Of dat ik Jan Nul weer of je fan bent? Ja, grote fan. <laughs> wie is dat? Maar net als bij ons, in de eerder genoemde talpatijd... zijn het vooral de gevestigde publieke en commerciële omroepen... die de kijkers weten vast te houden. Want zelfs de kopie van Man bij het Hond bij de VRT... doet het beter dan het origineel dat nu op vier te zien is. Man bij het Hond... Donderdag na De Slimste Mens op 4. Er is een stevige strijd gaande om de kijker in Vlaanderen. En er wordt vooral gestreden met het genre waar Talpa destijds de oorlog niet mee won. Namelijk eigen dramaseries. Er zijn maar ruim 6 miljoen Vlamingen, maar ze hebben dit jaar wel twee keer zoveel fictierekensen als Nederland. En meestal nog goed gemaakt ook. Op één. Zo is er Brussels politiek gekonkel in de vijfsprong. We moeten ervoor zorgen dat de bewoners van de Kattenberg zo snel mogelijk hun huizen gekomen. Vier vrouwen die een moord plegen, maar waarom? In klan? Hier fucking Wie er nu ooit dat wij ons schoonbroer hebben verloren. En een serie die wel erg op de Deense detective The Killing lijkt. De bewogen zoektocht naar Lena in Deadline 1410. En dan vergeet ik er vast nog wel een paar en die Belgen smullen ervan. De enige serie die het nog even niet heel goed doet, dat is er een die binnenkort ook in Nederland te zien is. Dat is de duistere gangster serie Creamy Clowns. Godverdomme Wesley. u was hier nog bezig? Een aantal hoofdrollen in deze serie worden gespeeld door Nederlanders. Onder andere Frank Lammers en Johnny de Mol. Heren van de jury, veel kijkgenot met Krimi Klaus. De eerste film ooit gemaakt waarvan de hoofdrolspelers na de première gegarandeerd levenslang krijgen. Maar de verrassing in de Vlaamse tv-oorlog is onze eigen Paul de Leeuw. Maar liefst twee keer per week is hij op VTM te zien met de show Manneke Paul. Uh, welkom uh, bij de eerste Manneke Paul. En in, uh, we hebben gelijk iets actueels, want u weet, deze zomer zijn... drie meisjes van Pussy Riot zijn twee jaar in een Russisch strafkamp ze zitten ze. Dat is heel heftig, hè? Dan krijg je echt niks, hè? Nee, zelfs de liedjes van K3 krijg je niet te horen in een Russisch strafkamp, hè? Maar dat werken in België dat vergt voor onze Paul al wel wat aanpassingen in het taalgebruik. Nou, daar heeft hij wat op gevonden. Vlamingen zeiden, ja, Paul de Lille die komt in ons land. We verstaan hem zo moeilijk, want hij praat zo snel. Maar dat geldt ook voor u, hè. West-Vlaand, ik versta er soms helemaal niks van. Nou, is deze raptoeterder. En als jullie denken, Paul, je gaat laten rap... dan stoppen we de hele show. Dit wordt echt een soort democratisch uh, programma. Maar ja, het is een programma bij het commerciële VTM. Dus Paul moet nu bij die Belgen iets doen... dat hij in Nederland nooit heeft willen doen. We moeten naar de reclame. We zijn echt over... Te... Ik heb nog nooit reclame... We moeten naar de reclame. We gaan gewoon een plaspauze houden. De tv-strijd is harder dan ooit bij onze zuiderburen. En zelfs het inzetten van Hollanders wordt blijkbaar niet geschuwd. Gek eigenlijk, want op het moment dat wij weer eens wat meer Belgen zouden inzetten op de Nederlandse tv. zou ik eerder het idee hebben dat het wat rustiger wordt in tv-land. Maar schijn bedriegt. kijken met Ron Vergouwen laat u meer zien van de Vlaamse tv-show van de Leeuw of beelden van de nieuwe dramaserie met Johnny de Mol? De perstribune.nl onderdeel Cassie Kijken staat het allemaal. Ronald van der Gea, Ajax Utrecht. Het was bijna 1-1, want Van der Gun werd door Tommy Hoor vrijgezet voor Kenneth Vermeer. Goede steekbal net achter de laatste lijn van Ajax. Maar oog in de oog met Vermeer, die dan wel zijn goal uitkomt. Vaalt Australië, bal gaat naast de goal van de Amsterdammers Eerst echt een grote kans voor Utrecht. En die is dan na een minuut of 22 spel. Speelt zich voornamelijk af op het middenveld. Waar een net iets wat betere indruk maakt dan FC Utrecht. Maar heel veel scheelt het niet. Ajax heeft natuurlijk wel die 1-0 voorsprong. Die het al na een minuut of 6 had door een doelpunt van Ryan Babel. Utrecht probeert het, is agressief in de duels. Daar waar Ajax juist uit wil blijven, dat lukt dan niet. Dat is de verdienste van FC Utrecht. Maar het is 1-0 door Ryan Babel na 23 minuten. Sandra Schuurhof presenteerde gisteren het Nationaal Verkeersexamen op SBS 6. Vraag 10. Vingers aan de kop. U rijdt met passagiers. Waar moet u vooral rekening mee houden? Is dat aan met een veel langere remweg? Of antwoord: B, afleiding door het gedrag van de passagiers in uw auto? Ja, wel druk hè, dames. Het toch maar net wie je in de auto hebt? Ja. ja, dat hangt er inderdaad ook vanaf. Maar het gaat over het algemeen, hè? Ja. het algemeen. Dat was een vraagje. Judith Osborne is de antwoord geeft. Ja. Ja. Zeg maar, um, heb je dat bedongen bij SBS? Dat je zegt, ja, ik wil hard van Nederland doen, maar ik wil ook andere dingen kunnen gaan maken. Nou ja, bedongen, zo is iets gegaan. Uh, toen ik de overstap maakte, hebben we gewoon gesproken over uh, wat dat zou inhouden. En... Um, nou, in eerste instantie gewoon natuurlijk gewoon hart van Nederland. Hmm. En daar, uh, ja, daar laat, laat me eerst maar even ook in die rol groeien. Nou, ik kan me voorstellen dat een zender, als ze, als ze vragen wil je komen, ook, ook plannen met je heeft. Ja, dat, ja. Nou ja, dat moet je natuurlijk ook even wegen. Maar het is, wel, het, is, het is wel de bedoeling ook gewoon. Uh, in ieder geval ik zou het ook hmm. graag willen om uh, naast de hart ook uiteindelijk andere, andere dingen te doen. Ja. Maar Zoals? eerst. Nou, ik vond, ik vond dit gewoon heel erg leuk, leuk om hè? te doen. Ja. ja, echt heel erg leuk om maar te doen. Maar daarmee raak je steeds verder van die verslaggevers van RTL4 af, hè? Nou, ik weet het ja. niet. Als, zolang je natuurlijk dingen doet die, uh, die nog wel gewoon een, een, een nieuwsgerelateerd zijn... of in ieder geval, hè, die, die wel in ieder geval zijn... Uh -huh. kom je daar, blijf je in ieder geval ook... Uh, Zou je nieuwsuur in de willen dat zou ik Niels jullie willen doen? zou je dat willen doen? <laughs> als je dat ah, ja, ja, ja, ja, bij zou Ja, dat is zo. Zou je ja. zo'n programma willen maken? Het ja, is natuurlijk een geweldig programma ja. om te maken, ja. Leuk. Wanneer treedt de koningin af, denk je? Als Royal kennen? Volgend jaar. Volgend jaar. Twee, dan het koninkrijk, 2009. 200 jaar? Ja, het koninkrijk bestaat al 200 jaar. Ja, dan zit er een Spek. nieuwe regering net. Mm. Ja, dan moet het echt even gebeuren. Ja, kijk uit dat je dan niet in de nationale verkeersquiz staat. Hè? Dan moet je weer andere dingen doen. Hart van Nederland. Ik hey, dank je wel, dat je hier was. Leuk om je te Sander Schuurhoff en zometeen Yvonne van Gennep.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 Sport op Radio 1. Zometeen om 2 uur de divisie Ajax Utrecht. Maar Ajax houdt de druk, want de Spilich is hier aan de rechterkant. Legt de bal weer voor de goal. PSV, Die raakt weer een tegenstander, wordt de bal opgevangen. groningen Feyenoord Moet nu gaan schieten als de voorzetgever probeert hem te plaatsen in de Verhoefte. En normaal 5, 20 AZ. Komt er wordt binnengewerkt! Blijf op de lijn liggen! En ook Supercup volleybal en wielrennen Parijs Tour. NOS langs de lijn, zometeen om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.